Volgend jaar juli moeten de metrotreinen in één keer van Rotterdam naar Den Haag Centraal rijden. Daarvoor is op 30 meter diepte een nieuwe ondergrondse tunnel geboord. Behalve het metrostation wordt ook de rest van het Centraal Station in Rotterdam aangepast. Dat is nodig omdat er in 2025 dagelijks 330.000 reizigers worden verwacht die gebruik maken van de treinen, metro's, bussen en trams. Dat is drie keer zoveel als nu. Op de Filipijnen is het aantal doden door het noodweer opgelopen tot 86. Zeker 32 mensen worden nog vermist. Zaterdag raaste een tropische storm over het land en dat leidde tot grote overstromingen. Meer dan 400.000 Filipijnen zijn uit hun huis verdreven. De meeste slachtoffers vielen in Manila en in de provincies ten oosten en ten noorden van de hoofdstad. Grote delen staan onder water. Met man en macht wordt geprobeerd mensen in veiligheid te brengen. Een Brits marineschip heeft voor de kust van Zuid-Amerika... 5500 kilo cocaïne in beslag genomen op een vissersschip. Bij de onderschepping was ook de Amerikaanse kustwacht betrokken. Volgens de BBC duurde het 24 uur voordat de drugs op het vissersschip werden gevonden. De ruim 200 balen met cocaïne waren verstopt onder een betonnen vloer... die eerst weggehakt moest worden. De partij cocaïne heeft een straatwaarde van 260 miljoen euro. Het is de grootste drugsvangst van de Britse marine. Die patrouilleert in een gebied waar veel drugsmokkel plaatsvindt. Het weer. In de ochtend kans op mist. Overdag overwegend bewolkt met vanmiddag en vanavond wat lichte regen. Alleen in het zuiden schijnt soms ook de zon. Het wordt een graad of 19. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. No chicken <laughs> Oh man, my head full of things Can't remember what I just did I wish for some kind of silence <laughs> Don't feel like I'm raising this to day Too damn, so much to say Hey man, I ain't got no time for that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 Want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je daar maar naar te kijken, tot ik alles van je Met weet Met alle mensen, vergelijkende mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten te rennen tot je ook iets in me ziet? Wil je je leren kennen, maar misschien wil jij dat niet? Bye.